7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. New York staat homohuwelijk toe. Zevende veteranendag in Den Haag en extra politiecontroles rond TT in Assen. De Senaat van de Amerikaanse staat New York heeft ingestemd met het homohuwelijk. Het wetsvoorstel haalde nipte meerderheid. 33 senatoren stemden voor, 29 stemden tegen. New York is nu de grootste Amerikaanse staat waar homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen. In 2009 was er ook al een wetsvoorstel om het homohuwelijk in New York mogelijk te maken, maar dat voorstel werd in grote meerderheid afgewezen. Voor het gebouw van de Senaat van New York demonstreren zowel voor als tegenstanders van het homohuwelijk. Gouverneur Cuomo heeft de wet meteen na de stemming ondertekend, in plaats van na tien dagen zoals gebruikelijk is. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn gisteravond gevechten uitgebroken... tussen aanhangers van de verdreven president Mubarak... en tegenstanders van het oude regime. Smiddags gingen enkele honderden aanhangers van Mubarak de straat op... om te protesteren tegen het proces dat in augustus tegen de ex-president begint. In de loop van de avond kwamen er steeds meer tegenstanders op de been... waarna de situatie uit de hand liep. De 83-jarige Mubarak werd op 11 februari afgezet na een volksopstand... De oud-president wordt ervan beschuldigd dat hij opdracht heeft gegeven om het vuur te openen op de demonstranten. Hij kan daarvoor de doodstraf krijgen. In Den Haag worden vandaag 120.000 veteranen in het zonnetje gezet. Het is de zevende keer dat Veteranendag wordt gehouden. In het bijzijn van prins Willem-Alexander en premier Rutte wordt smorgens in de Ritterzaal stilgestaan... bij de inzet van de Nederlandse militairen in het buitenland. Op het Malieveld is een manifestatie met optredens van Nederlandse artiesten. Prins Willem-Alexander neemt smiddags een een af op de Knuiterdijk. Aan het begin daarvan vliegen historische en moderne vliegtuigen en helikopters over het terrein. Vorig jaar kwamen meer dan 70.000 mensen naar Veteranendag. De Europa-run Estafette heeft dit jaar ruim 4,9 miljoen euro voor de kankerbestrijding opgebracht. Dat is drie ton meer dan vorig jaar. Het was de twintigste keer dat Estafette-teams in het Pinksterweekende van Parijs naar Rotterdam liepen. Dit keer deden er 275 teams mee. Volgend jaar wordt er bij de Roparun niet alleen vanuit Parijs gestart, maar ook vanuit Hamburg. Op alle wegen van en naar Assen worden vandaag extra politiecontroles gehouden. Op het motorcircuit van Assen wordt vandaag de 81ste Dutch TT gehouden. En er komen naar verwachting zo'n 100.000 motorliefhebbers naar de races. Na afloop van de races wordt vooral gelet op gevaarlijk rijgedrag, te hard rijden en alcoholgebruik. Stuntgedrag van motorrijders leidde in het verleden tot gevaarlijke situaties en ongelukken. De feesten in de aanloop naar de TT zijn volgens de politie rustig verlopen. Bij diverse vechtpartijen zijn 30 mensen opgepakt. De eerste band U2 heeft voor het eerst op het Britse popfestival Glastonbury opgetreden. Het concert trok zo'n 100.000 bezoekers. Ongeregeldheden waren er niet, maar er was wel een klein protest van mensen die het afkeuren dat U2 zijn zaken via Nederland laat lopen. Daardoor loopt de Ierse staatskas veel belastinggeld mis, terwijl het niet goed gaat met de Ierse economie, zeggen ze. Op Glastonbury zijn behalve U2 ook optredens van onder meer Coldplay, Beyoncé en B.B. King. Het Nederlands voetbalelftal onder 17 jaar is uitgeschakeld op het WK in Mexico. In de derde en laatste groepswedstrijd verloor Oranje met 3-2 van gastland Mexico. Het beslissende doelpunt viel diep in blessuretijd. De afgelopen week had het team van bondscoach Stuifenberg al verloren van Congo en gelijk gespeeld tegen Noord-Korea. Nederland moest winnen van Mexico om nog kans te maken op de achtste finales. Het weer vanuit het westen lichte regen die smiddags in het hele land valt. Pas vanavond is het 19 graden de maximum temperatuur vandaag. Morgen droger, maximaal 27 graden. En maandag kan het 32 graden worden.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 Een hele morgen. Het is zaterdag 25 juni. De verwarring over het pensioen en vooral hoeveel je overhoudt op je 65ste houdt aan. Straks Agnes Jongerius over de jongste berekeningen van het Centraal Planbureau. Het WK Vrouwenvoetbal begint in Duitsland, maar zonder ons. We spreken de kiepster van het Nederlands elftal. En hoe komt het toch dat niemand aardbeien wil plukken? We hadden een discussie tussen LTO en de uitzendbureaus. We hebben ook aandacht voor schaliegas, dat is gas uit steen. Misschien wel dé revolutie op energiegebied. Maar de weerstand groeit ook in Nederland, vanwege de nadelen voor het milieu. Maar we beginnen met de ganzen. Want staatssecretaris Bleker wil het vergassen van ganzen toestaan. Grauwe ganzen zijn een probleem voor boeren en veroorzaken overlast. Er zijn er in Nederland steeds meer. Gesprekken tussen de natuurbeheerders, vogelbeschermers, boeren en jagers... leiden tot nu toe niet tot een oplossing. En met vergassing hoopt Bleker het probleem snel aan te kunnen pakken. Arie Den Hartog van Duke Faunabeheer werkt met deze methode. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het nou precies in zijn werk dat vergassen van ganzen... Nou, de vergast van ganzen is niet helemaal de oplossing... maar het is wel een heel bijkomend, makkelijk uh, gebeuren. Maar de hoe gans, gaat het in zijn werk? Uh, nou, we gaan de ganzen, uh, die vangen wij. Ja. En dan in grote groepen. En dan worden ze in een container gedaan en daar wordt, uh, worden ze vergast. De, de... Het gaat om dat ja, met de methode snel en effectief is... om grotere groepen dieren tegelijkertijd te doden. Ja, komt er dan echt gas bij of iets anders? Uh, CO2. CO2. En dan zijn ze dan snel uh, van de wereld? Dan zijn ze heel snel van de wereld, uh, binnen één minuut je over zo'n 200 tot uh, 500 ganzen. In één minuut van de wereld en tweeënhalve minuut uh, zijn, is alles dood. Ja, nou ja, we hebben van de week een hele discussie gehad rondom het ritueel slachten. Uh, en daarbij ging het soms wel om, uh, om, om seconden. Dan is een minuut klinkt lang in mijn oren. Een minuut klinkt lang, maar het gaat er ook mee hoeveel stress ze aanmaken en hoeveel paniek er, er bij die beesten zit. En als je. 500 handen heb bijvoorbeeld in een wagen, je moet ze één voor één pakken. En om het maar cru te zeggen: één voor één de nek omdraaien. Of één voor één met, uh, met de bijl op een blok hout de, de kop eraf hakken. Daar er is veel meer stress bij kijken. En dan moet je ze pakken en dat is het ook stress. En nu lopen ze over van trailers naar een kamer waarin ze vergast worden, CO2. Plus dat ze dan ook nog gewoon even goed voor consumptie uh, geschikt zijn. Heel veel mensen weten dat niet. Ik denk van, oh, dat zonde, laten we dan maar afgeschoten worden, want dan kun je ze weggooien. Maar met CO2-doding worden ze gewoon, uh, daarna kunnen ze gewoon opgegeten worden. Ja. Um, nou, moeten er nogal wat ganzen bestreden worden? Um, ik heb zelfs getallen gehoord van 100.000 ganzen. Vind ik nog erg weinig. Oh, ik vind het zelfs weinig, oké? Okay. Ja, vind, ik vind het weinig. Ik denk dat uh, er wordt heel veel vergaderd en overlegd en nog meer vergaderd en nog meer overlegd. Er komen steeds meer groepen bij elkaar en misschien worden er volgend jaar wel 10 of 20 groepen. Uh, de problematiek wordt alleen maar groter. Ik denk dat het gewoon tekortschiet in de uitvoering. Er moet gewoon veel harder ingegrepen worden. Want je praat nu over een, een zomerpopulatie. Tenminste, dat is de stand waar, waar ze over praten in de, de G7. Dat is die 280.000 overzomeren. Maar dat ja. is al een stand van verleden jaar. E, e, al... Even, de G7 is niet de G7 van die rijkste landen. Maar dat is iets heel anders. Hè? Dat zijn ja. De... Dat... <laughs> Dit zijn uh, de G7-groepen die, die bij elkaar zijn gekomen om uh, afspraken te maken voor de ganzen. Ja, uh, want we begonnen met honderdduizend, u zegt het zijn er veel meer. Waar komt u eigenlijk op uit? Wat voor soort getal? Ik denk minimaal. Er zijn nu, de, dat was ik aan het vertellen... 280.000 is de 280 stand van het verleden jaar. Okay. En nou willen ze, die willen ze terugbrengen naar 100.000. Dat dat ja. een normale stand is voor Nederland. Maar de 280.000 is dit jaar natuurlijk al 500.000. Want dit voorjaar is een heel mooi voorjaar geweest. Weinig regen, waarin altijd altijd te veel regen is. Overleiden de meeste kuikens. Maar nu is het een heel mooi voorjaar geweest. Dus die stand van 280.000 verleden jaar... is nu al gegroeid tot een, een 500.000. Ja, dus we dat... moet er in plaats van dat 180.000... ...gevangen en gedood moeten worden, zullen er al 400.000 gevangen moeten worden. Dus hoe langer je wacht met de uitbesteding, met... hoe groter het probleem wordt. Hoe groter het probleem en hoe meer beesten er afgemaakt moeten worden. Dus hoe langer je wacht, hoe langer je vergadert, hoe meer er afgemaakt moet worden. Dus ja. het is altijd beter, hoe sneller je ingrijpt, hoe eerder in de populatie, hoe minder de beesten je dood hoeft te maken. En deze methode, waar we het nu over hebben, dat kan ook niet het hele jaar? Nee, dit kan niet het hele jaar. Dit is een... Daarom is het al een probleem, nu ben je al een jaar te laat. In die grote groepen vangen kan alleen gebeuren in de ruiperiode. Als die beesten niet kunnen vliegen, dan kan je met twee, drie man hele grote groepen bij elkaar vangen. Dan praat je over een uh, 500 tot duizend per ochtend die je ze kan vangen. En heb je alle rust, dan loop je met twee, want het is altijd een kwetsbare tijd... waarin ook een heleboel andere vogels nog broeden en uh, in de natuur zitten. Dus het is een hele goede methode. alle rust gebeurt. Je zet een kooi neer, daar doe je vangarm aan, daar loop je met z'n allen loop je door zo'n gebiedje af... Maximaal twee, drie man dus. En dan loop je die groep voor je uit. Zeg. Omdat ze niet kunnen vliegen, lopen ze alles af. Yeah. En dan gaan ze in die kooi. En dan vanaf die kooi ga je weer uh, ze transporteren. En dan heb je, kijk, als je diezelfde aantal moet schieten in die tijd... zeg maar in die rijperiode. dan ben je, heb je natuurlijk veel meer uh, verontrusting. Hier dat jij 600 helemaal zeg geschoten hebt... dan je minimaal 2000 keer schiet, ongeveer. Nou weet u ook dat dit uh, nogal wat uh, reuring uh, veroorzaakt... Ik kan me herinneren dat er bij uw bedrijf uh, ook brand is gesticht, uh, een paar jaar geleden nadat u in opdracht van Natuurmonumenten uh, ook ganzen had vergast. Bent u niet bang voor nieuwe protesten? Ja, dat ben ik ja, natuurlijk. Ik ben bang voor nieuwe protesten, maar aan de andere kant kan je daar niet door je werk laten stilleggen. Je kan natuurlijk kijk, het is een problematiek en die problematiek moet aangepakt worden. En ik ben iemand die daar in die uitvoering bezig is en dat is mijn werk. Dus ik doe dat ook. Ik kan niet, uh, doordat iemand er tegen is, kan ik stoppen. Iedereen kan. Ik ben ook wel met andere dingen niet eens. Maar ik ga niet andere mensen werk stilleggen. Kijk, je kan er tegenin gaan. Dan kan je het politiek proberen uit te vechten. Maar je gaat niet bij mensen persoonlijk uh, hun boel vernielen. En, uh, en zo zou ik ook niet zijn. En dat vind ik een slechte zaak natuurlijk. En daar moet harder op uh, opgetreden worden natuurlijk. Maar dat weerhoudt mij niet om gewoon mijn, uh, mijn werk te doen. Dat Plus dat ik ook erop mee heb. Ja. Ons werk is uh, die drie weken in het jaar in de ruim. Maar ik ben ook een grote voorstander. Nou, het gewoon uh, schieten. Uh, voor Die dat jager, die hebben zich wel teruggetrokken uit de, de G8 in principe, maar het komt er gewoon door dat er gewoon te weinig mag. Als je die problematiek te groot is, moet je natuurlijk alle middelen kunnen gebruiken om die stand naar beneden te brengen. Als je als jager zijnde ja. op je veld zit bijvoorbeeld, en je mag alleen maar groepen bijvoorbeeld, dat is bijvoorbeeld een regel in een bepaalde provincie, mag je alleen maar ganden schieten als de groep groter als vijf is. En dan zit je daar en dan komt er een twaalf groepje van vier aan schieten. Dan kan je dit Vliegen en dan kan je twee. Nee, dan mag je niet schieten, want de groep moet groter dan vijf zijn. Ja, en dan dus balen en dan. Uh, er zijn wel toe... wat regels, begrijp ik. Ja. Een heleboel regels, weet je wel. Oké. Zo, even tevoren melden, dan zitten ze net daar en dan mag je op het andere veld niet zitten, want dat heb je weer niet aangemeld. Weet je, je wordt helemaal van het kastje naar de muur gestuurd. Ik denk, als jij naar die ganse stand naar beneden wil hebben, dan ja. moet je gewoon de mogelijkheid krijgen. Om te gaan schieten, ook overvliegend schieten. Niet alleen invallende ganten mag je dan weer schieten. Nou, nou overvliegen moet je zo kunnen schieten. Ja, nou ja. Het gaat over heel veel. Het gaat namelijk over heel veel gas, uh, ganzen. En we, uh, de aanleiding van ons gesprek was inderdaad het besluit van de staatssecretaris om daar het vergassen toe mee, te, uh, toe groot te groot staan. Ja. Nou, uh, ik dank u wel in ieder geval uh, voor het gesprek, uh, meneer de Hertog. Helemaal goed. Oké. Okay. Goedemorgen. Oké, okay, tot ziens. Daar. Gaan we naar Libië om 12 minuten over 7. In Libië zijn 17 topvoetballers overgelopen naar de rebellen. Onder hen vier spelers van het nationale team. Eerder al zijn tientallen militairen overgelopen. Zo hielden donderdag 19 officieren het voorgezien. Maar de Libische hoofdstad, Tripoli, is nog steeds in handen van kolonel Gaddafi. Maar aan de stoelpoten wordt stevig gezaagd. Niet alleen in de oostelijke kuststrook, ook in het zuidwesten van het land... in de Nafusa-bergen hebben de opstandelingen een voet aan de grond. In de woestijnstad Naloed, vlakbij Tunesië... worden jonge mannen opgeleid tot rebellen. Volgens Mahmoud hebben de bergen hen al vier maanden... sinds het begin van de opstand, beschermd. Je deze sinds de was protecting us so for voor vier maanden, zonder deze we, will be dead right now. We moeten dit doen, zegt Mahmoud, terwijl hij zijn geweer... bij wijze van oefening leegschiet richting Bergen. Dit is onze stad. We this. Is our town. In de verte is te zien hoe een raket van de regeringstroepen... in de stad terechtkomt en een rookwolk achterlaat. De eigenaar van een van de getroffen huizen loopt naar de Deense cameraploeg... en roept, dit is een gewoon huis van mij en mijn familie. We verborgen geen wapens, zegt de man. En al helemaal geen soldaten. En daarom, zegt Rebel in opleiding Mahmoud, is het zo belangrijk dat we ons verzetten. Je weet nooit wanneer de vijand kan komen en je huis vernietigt. You cannot know when the enemy comes here and destroyed our house, for the rocket comes on you, to destroy you. Toch heeft ook het regeringsleger het moeilijk. En de vraag dringt zich op in hoeverre Gaddafi nog absolute controle heeft over Tripoli. Leden van de overgangsregering in Benghazi zouden in nauw contact staan met een ondergronds netwerk in de hoofdstad. Ze zouden de val van Gaddafi voorbereiden en plannen maken voor de periode daarna. Het is heel lastig, zegt een van de activisten. Ze tappen telefoons af en we kunnen niet sms'en of internetten. De contacten tussen Benghazi en het Tripoli-netwerk... gaan bijna allemaal via gesproken boodschappen. En dat is moeilijk. Een student uit Tripoli zegt dat er op de universiteit... mensen rondlopen van Gaddafi die je continu in de gaten houden. Ondertussen gaan de luchtaanvallen van de NAVO onverminderd door. Ook die van de Verenigde Staten. Al verwierp het huis van afgevaardigden gisteravond met terugwerkende kracht de militaire actie van de regering Obama in Libië. Symbolisch dat wel, maar het toont de verdeeldheid in het congres. Een resolutie om de geldkraan voor de militaire acties dicht te draaien, haalde het niet. Tot opluchting van veel democraten die vinden dat ook de VS hun steentje moet blijven bijdragen. We talk all the time about allowing Europe to take the lead and in certain areas, allowing NATO to take the lead in foreign policy, and they've done that. Now will we today pull the rug out from under them simply because we have a dispute between the legislative and the executive branch. I think the president should have come to this chamber too, but he didn't. But the wrong thing to do is to pull funding and the right thing to do is to give him the authorization to go into Libya. Het zou fout zijn om het nu alleen aan de European over te laten, zegt het democratische congreslid, omdat wij steggelen over de wetgevende en de uitvoerende macht. En al had de president hier ook eigenlijk moeten zijn. We moeten hem wel blijven steunen in Libië. Hetgeen dus geschieden. En dat was een mager succesje voor Obama. Correspondent Marion van Rooyen op zoek naar illegale ontbossers in Brazilië. Dat zal verkeersinformatie, er, is, er zijn geen bijzonderheden. Het is rustig op de weg. Er is wel één wegafsluiting. De A15, Rozenburg, richting Ridderkerk. Ter hoogte van knooppunt Ridderkerk-Noord... is de verbindingsweg afgesloten naar de A16, richting Rotterdam. En dat allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. In Brazilië dreigt een wet aangenomen te worden waardoor illegale ontbossers in het Amazonegebied nog meer in hun gang kunnen gaan dan nu al het geval is. Vooral in de deelstaat Grosso slaan ze hun slag. Extra teams van boswachters en het leger voeren daar nu acties uit. Correspondent Marion van Roy ging mee met een team van boswachter Samuel Andrada. Hij zegt hier: kijk, kijk, je ziet het nu tegen de hemel aan. Enorme rookwolken, we komen dichterbij. En hij is er op tijd achtergekomen, vertelt hij, omdat de militairen het gebied overvlogen hebben en hun een tip gegeven hebben dat er afgebrand wordt, bos afgebrand wordt. Hoi, Keimada. Keimada. Wat is hier nou? hè? ben je dan van Berlow Hij vraagt aan deze mensen die hier langs de weg werken: Hebben jullie die brand gezien? Nee, zeggen ze. <laughs> het is ongelooflijk. Terwijl je de rokenwolken gewoon op ziet stijgen. Ja, ninguém weet nada, ninguém ziet naden. Hij zegt hier in dit deel van Brazilië: Weet nooit iemand iets, ziet nooit iemand iets. Nou, daar staan we bij zonsondergang. De lucht is in plaats van rood door de zon gekleurd, rood door het vuur wat ons totaal omringt hier. En overal rook, vlammen, op echt wel twaalf punten is het aangestoken. En dan te bedenken. ...dat op dit hele stuk bos beslag is gelegd omdat het illegaal is afgekapt... ...de boetes uitgeschreven zijn en dan toch de guts hebben om dit helemaal in de fik te stoppen. Nou, De ene boswachter zegt er wordt geschoten, de ander niet. De boswachters overleggen nu wat ze moeten doen, want de daders zijn een blijkbaar gevlogen... En toch, zegt hij, zijn het pas aangestoken vuren, dat kan je zien. Zie, fala! We moeten weer verder, we moeten kijken of we toch de daders nog kunnen pakken. Kom maar. Verder racen. Het begint inmiddels al goed donker te worden. Illegaal gebouwde wegen hier. Tussen de enorme vlammen. Respecta lee! Daar was auto aard minder een maand terug. Hij Colocou het vuur in toedoen. Hij zegt, het is ongelooflijk, deze eigenaar. Het is toch een misdaad. Is een crime dat hij, doet. Dat hij doet. Maar waarom zit zo'n man niet in de gevangenis? Alleen, bota een na cadeia. Ontbossen, daar staat geen gevangenisstraf op. Branden staat ook geen gevangenisstraf op. En bovendien, hij heeft een leger aan advocaten. Dit is een man met macht. Paga advocaten en niet respecteert lei. Hier is het De brandstichters ontsnappen. Toch raakt boswachter Samuel er die nacht van overtuigd dat hij deze grootgrondbezitter te pakken zal krijgen. Behalve illegaal kappen en branden om landbouwgrond van het regenwoud te maken, blijkt het land niet eens van hem, maar van de staat, ontdekt Samuel op zijn kaarten. De volgende dag houden de boswachters de landeigenaar aan. Maar wat blijkt? Deze meneer heeft illegaal land bezet, illegaal ontbost. En toch heeft hij nu een vergunning geregeld bij de lokale autoriteiten om legaal zijn land af te branden. De boswachters hier staan met hun mond vol tanden. De personaal staat hier, Het bota fogo in de cara hij is echt woedend. Nou respect, Sabi. En weet je wat? We doen ons werk en we het is geen resultaat. Hebben... Ze zitten nu ook nog die nieuwe boswet te maken. waarin dit ook nog allemaal toegestaan wordt. Wat zitten we hier eigenlijk nog te doen? Wat stelt de staat nog voor, zegt hij? Dat zei de boswachter Samuel Andrade. in, in bijdrage van Mayon van Rooien. Denemarken Denemarken heeft de wetgeving tegen criminele buitenlanders nog verder aangescherpt. Het parlement heeft bijna unaniem besloten dat elke immigrant die veroordeeld wordt voor een misdrijf ook het land uit moet. Correspondent Dirk Evers in Kopenhagen. Dirk, in welke gevallen worden buitenlanders allemaal uitgewezen? In elk geval, als je nu een gevangenisstraf oploopt, dan kun je in principe als buitenlander het land worden uitgezet. Je wordt dan niet veroordeeld voor... Ja, Rijden zonder licht met je fiets of zo. Maar uh, de criminele feiten om in aanmerking te komen zijn, zijn verlaagd. Bijvoorbeeld handel in drugs, een overval en gevangenisstraf. Uh, vroeger kon je alleen uitgewezen worden na twee jaar gevangenisstraf. Dat had men al verlaagd naar na, na anderhalf jaar gevangenisstraf. En nu zegt men, ongeacht de lengte van de gevangenisstraf kun je nu als buitenlander, als je een crimineel feit pleegt, Buiten, dus ja, buiten Denemarken dus buiten gegooid okay, worden. Oké, maar dat betekent dus ook al word je voor een week veroordeeld... of desnoods voor een dag, dan kan je eruit gezet worden? Nee, dat nu wel niet. Oh. Uh, dus het moeten wel inderdaad criminele feiten zijn... die je, uh, drugs, overval gevangenis, dus dergelijke zaken <lacht> wel. Men heeft ook verscherpende omstandigheden. Als je bijvoorbeeld uh, uh, ja, lid bent van een criminele bende... en daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Je hebt hier een conflict gehad tussen de Health Angels en uh, criminele migranten immigrantenjongeren bendes... en uh, met schietpartijen in Kopenhagen tot gevolg. En daar is het allemaal mee begonnen. Ja, uh, dat is het begin. Uh, het uh, eindigt dus nu in nieuwe wetgeving. Is, is, en ik zeg, dat is bijna unaniem aangenomen. Uh, betekent dat dat er weinig discussie ook was in, in het parlement in Denemarken? Ja, er was heel weinig discussie. Zelfs de oppositiepartijen, de sociaaldemocraten en de socialistische volkspartij... Die hebben voorgestemd. Eigenlijk kijkt niemand nog op van, van deze wet. Het is de zoveelste verstrenging in tien jaar tijd van, uh, ja, wat je kunt zeggen, een heel pakket maatregelen tegen buitenlanders, uh, migranten, uh, asielzoekers. En mag dat ook allemaal, ja, in Denemarken wel, want daar hebben ze die wet aangenomen, maar met de internationale verdragen en dergelijke in de hand? Ja, de kleine linksliberale partij die heeft gezegd, uh, eigenlijk kan dit niet. Uh, in zekere zin is dit de rechtsstaat onder druk zetten, want het komt aan een rechter toe om te oordelen of een bepaalde straf gepast is of niet. En wat je nu doet is eigenlijk de reitbanken met die wet de mogelijkheid ontnemen om te wikken of te wegen. Om te kijken naar het concrete geval, is een straf gepast al na de omstandigheden, de gezinssituatie van de veroordelen. Nu is het zo dat ja, er zijn ook criminele buitenlanders die een voorwaardelijke Krijgen. En deze nieuwe wet ziet voor dat als een buitenlander voor een tweede keer een voorwaardelijke uh, gevangenisstraf krijgt, dan vliegt hij er ook uit. En het punt is dat ook volgens, het, volgens de directeur van het, uh, het Instituut voor de Mensenrechten dat uh, ja, je eigenlijk speelt met, uh, met de principes en dat dit kan leiden, dat een concrete zaak kan leiden tot een veroordeling van Denemarken voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Ja. De dienstminister van de Integratie, Suin uh, Ping, geeft toe dat, hij dat, dat dat risico bestaat. Maar hij zegt dat risico ben ik uh, bereid uh, te lopen. En dus het parlement ook, want ze hebben het uh, aangenomen. Dirk, dankjewel. Dirk Evers was dat vanuit Kopenhagen. Vandaag, het is zaterdag 25 juni, is het uh, de Nationale Veteranendag. De dag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen in het verleden... maar ook tijdens recente vredesoperaties. De dag heeft ook een thema. Het thema is de veteraan in de samenleving. Daar gaan we over praten met oud-militair Maarten Beneker. Hij is uh, na zijn carrière bij uh, Defensie aan de slag gegaan bij de douane... en hij gaat vandaag ook een toespraak houden. Goedemorgen. Om te beginnen maar eens eventjes, uh, hoe is dat eigenlijk gegaan? Van militair naar uh, burgerbestaan? Uh, eigenlijk verkeerde ik in de omstandigheid dat ik boventallig was. Een uh, situatie die vele militairen nu uh, wellicht ook gaan, uh, gaan kennen. Ja, want er wordt fors bezuinigd. Precies. Uh, en vanuit uh, die positie werd ik uh, keurig begeleid door de Defensie uh, naar een uh, nieuwe baan. Uh, ik ben overigens vrijwillig voor uh, van aangemeld, dus ik werd de zogenaamde vrijwillige herplaatsingskandidaat en ben met defensie op zoek gegaan naar een, naar een andere baan. Ja, wat, doet bij u? De wat doet u nu hè, bij de douane? Ik ben, op dit moment ben ik breakmanager bij de douane. Ja. En ja. Uh, was het dan handig dat je daarvoor militair was geweest... of had u er helemaal niks aan aan de vooropleiding? Ik ben aangevangen bij de douane als uh, leidinggevende. En dat heb ik eigenlijk van 2000 uh, tot 2008 gedaan. En daarna ben ik eens overgestapt naar uh, het breakmanagement... Een, uh, een, een stafbeleidsfunctie, uh, zo je wilt... En dat is niet zo'n hele rare overstap, want ook militaire officieren bij de landmacht of marine- en luchtmacht kennen een operationele functie, leidinggevende functie en soms ook afwisselend een staffunctie. Ja, en is dat makkelijk? Want ik vraag het hier om, omdat we, we stipten het al eventjes aan de, door de bezuinigingen ongeveer 12.000 mensen ook op zoek moeten, net als u naar een baan in de burgermaatschappij. Nou, ik heb de overstap heb ik als uh, soepel ervaren, laat ik het zo zeggen. Uh, de aangeleerde leiderschapskwaliteiten kon je natuurlijk uitstekend uh, bij de douane gebruiken. Maar ook bij andere instanties of overheidsbedrijven. Uh, dus daar heb ik niet zo heel erg veel uh, last gehad. Je moet wel even wennen aan een andersoortige cultuur. Maar ik denk dat dat, uh, dat, dat ja? overal het geval is. Wat, wat is de andersoortige cultuur? Uh, de douane is uh, wat minder hierarchiek uh, ingesteld uh, dan, uh, uh, dan uh, Defensie. Ik kent overigens wel een uh, lijnstaforganisatie. Uh, en uh, vanuit dat informele karakter uh, is, is het ook gelijk een plattere organisatie, yeah. uh, toch ook wel iets sneller en uh, slagvaardiger. Ja, Slagvaardiger dan het leger, dat klinkt een beetje in tegenspraak. <lacht> maar goed, daar gaan we met, nu niet op met, in. Dat dus is voor, oh, dus voor een andere keer. Maar uh, ja, uh, u, u bent leidinggevende uh, geweest. Maar we hebben niet allemaal generaals uh, in het leger, zal ik maar zeggen. Er zijn dus ook heel veel mensen die gewoon uh, op, een, uh, op een kazerne zaten... die onderhoud deden en dergelijke. Aan tanks uh, of aan vliegtuigen of aan helikopters... kunnen die ook goed terecht in de maatschappij? Ja, ik ben van mening van wel... Uh... Je moet niet direct één op één de, de, de taken die ze nu verrichten vertalen naar de burgermaatschappij. Maar ze bezit een aantal competenties die goed bruikbaar zijn bij elk bedrijf. Eh, omscholing zal zeker een, een element zijn waar aandacht aan besteed moet worden. Maar ik denk dat ze goed toepasbaar zijn. Een militair die weet wat een opdracht is en kan deze zo nodig onder lastige omstandigheden uitvoeren. Kent discipline, geeft gevraagd, ongevraagd advies, is flexibel, opleidbaar. Ja, ik denk allemaal veelbelovende arbeidskrachten en uh, met een sterke achterban bovendien. Okay. Ja, ze zijn uh, daarnaast, uh, en dat is uh, zeker vermeldenswaardig, bijzonder loyaal aan, uh, aan hun werkgever. He, immers welke werknemer is bereid om uh, voor de uitvoering van zijn taak het hoogste offer te brengen. Ja, wat wil je bijna nog meer als uh, baas, zou ik ja. zeggen? Nou goed, u gaat het uh, ook allemaal vertellen uh, vandaag. Uh, wervend zoals nu in, uh, in de ridderzaal. Wens ik u veel succes mee. En dank u wel okay. voor het gesprek. Maarten Beneke was dat. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, het geluid van de man die binnenkwam net was van Gert Kluk. Hij gaat nu het nieuws voorlezen. De senaat van de Amerikaanse staat New York heeft ingestemd met het homohuwelijk. Het wetsvoorstel haalde nipte meerderheid. 33 senatoren stemden voor en 29 tegen. New York is nu de grootste Amerikaanse staat waar homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn gisteravond gevechten uitgebroken... tussen aanhangers en tegenstanders van de verdreven president Mubarak. De aanhangers van Mubarak zijn er kwaad over... dat de ex-president zich voor de rechter moet verantwoorden. Hij zou tijdens de volksopstand op betogers hebben laten schieten. In Den Haag wordt vandaag voor de zevende keer Veteranendag gehouden. In het bijzijn van prins Willem-Alexander en premier Rutte... wordt s morgens in de ridderzaal stilgestaan... bij de inzet van de Nederlandse militairen in het buitenland. Willem-Alexander neemt smiddags een af op de Kneuterdijk. En de Europarun Estafette heeft dit jaar ruim 4,9 miljoen euro... voor kankerbestrijding opgebracht... Drie ton meer dan vorig jaar. Het was de twintigste keer dat Estafette-teams... in het pinkste van Parijs naar Rotterdam liepen. Dit keer deden er 275 teams mee. Volgend jaar wordt er bij de Europa Run niet alleen vanuit Parijs gestart... maar ook vanuit Hamburg. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en hier en daar valt er lichte regen. De temperatuur ligt rond 12 graden... en er waait een matige wind uit het zuidwesten. De komende uren verandert er weinig aan dit weerbeeld. Vanmiddag wordt het in het zuidwesten droog, maar er blijft weinig ruimte voor de zon. De temperatuur ligt dan in het hele land rond 18 graden. Vanavond valt er vooral nog wat lichte regen in het noorden en oosten van het land. In de nacht wordt het overal droog. Er blijft veel bewolking aanwezig en het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met veel bewolking, maar tegen de middag breekt op steeds meer plekken de zon door. De temperatuur loopt dan flink op en het wordt morgenmiddag 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden van het land. Maandag schijnt de zon de hele dag uitbundig... en met 26 graden op de wadden tot 32 in Limburg... wordt het nog een stuk warmer dan morgen. Dinsdag kan het zelfs nog wat warmer worden... maar dit moeten we waarschijnlijk later op de dag bekopen... met enkele stevige onweersbuien. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. m.ematching.nl. Are you smart enough?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 NOS, het Radio 1-journaal hier op Radio 1. Natuurlijk ook te beluisteren via het internet www.nos.nl En we twitteren NOS Radio 1, dat is het twitteradres. Het is nauwelijks gelukt om via uitzendbureaus personeel te leveren aan tuinders in Brabant. Ze werken al jaren met Roemenen, maar sinds kort mag dat niet meer van minister Kamp van Sociale Zaken. Hij wil dat de tuinders eerst gaan zoeken naar personeel in Nederland, of naar werknemers zoals Polen die hier zonder speciale vergunning mogen werken. Minister Kamp. Ja, maar ik schat in dat ze binnenkort weer bij elkaar komen. Want uh, de tuiners die hebben mensen nodig en de uitzendbureaus hebben mensen te bieden. Er zijn misschien wat tijdelijke strubbelingen, maar die zullen vast opgelost worden. Maar zij willen Roemenen en Bulgaren. Ja. Kunt u daar nog wat aan doen? Kunt u iets voor ze betekenen voor die tuinders? Ja, wat ik, wat ik kan doen, dat heb ik al een paar keer duidelijk gemaakt. Kijk, het is zo dat als je in Nederland een bedrijf hebt... dan moet je je arbeidskrachten uit Nederland of uit de landen van de Europese Unie halen... waarvan de mensen naar Nederland mogen komen. Roemenië en Bulgarije horen daar niet bij. Maar als het voor een bepaalde functie niet mogelijk is... om iemand in Nederland of in een van die andere EU-landen te vinden... Dan mag je naar, naar Roemenië en Bulgarije. En in dat geval krijg je ook een vergunning. Maar gaat u niet vanwege deze problematiek de maatregelen versoepelen die u heeft aangekondigd? Nee, ik heb, ik heb hierover gesproken met de Tweede Kamer. En ik heb duidelijk gemaakt wat ons beleid is, de overgangsperiode. En dat zijn we nu volgens de afspraak aan het uitwerken. Heeft u de indruk dat de tuiners de boel aan het saboteren zijn? Ik heb nooit uh, de indruk dat ondernemers uh, de boel aan het saboteren zijn. Ik heb uh, de indruk dat ondernemers proberen om goede mensen te krijgen... om goede producten te maken en die voor een goede prijs te kunnen verkopen. En het is wel eens zo dat ondernemers met, uh, met overgangsproblemen zitten... zoals nu de tuinders, maar daar zullen ze vast weer een oplossing voor vinden. Als ik u zo hoor dan uh, zegt u van nou ja, als ze uh, dwars blijven liggen... dat is niet mijn probleem, maar die van de tuinders... want zij moeten toch aan personeel komen. Maar dat vinden de zelf ook natuurlijk. Hè. Het zijn uh, vrije mensen, uh, vrije ondernemers die uh, graag hun eigen zaken willen regelen. Ze zitten nu met een probleem omdat ze gewend waren... aan bepaalde personeelsleden die ze niet meer kunnen krijgen. Dan nou moeten ze overstappen op iets anders. En dat is hun verantwoordelijkheid. En die nemen ze ook, denk ik. De tuinders moeten het dus zelf maar rooien, zegt minister Kamp. Daarover gaan we praten met Frank de Wijs van uh, LTO Nederland... de Land- en Tuinbouworganisatie. En ook aan de lijn Marco Bastiaan, directeur van de uitzendkoepel NBBU. Goedemorgen alle twee. Meneer de Wijs, om met uh, u te beginnen. Um, hoeveel mensen zijn er trouwens nodig in Brabant... Uh, bij de telers en... Uh, en de andere tuinders? Laat ik even een schets geven van uh, de arbeidsbehoeften op het relatief kortdurende werk ja. uh, om uh, ons groente en fruit uh, in de schappen bij de supermarkt te krijgen. In Nederland zijn er zo'n beetje 100.000 dienstverbanden, uh, die relatief eenvoudig van aard zijn en vaak kortdurend. Uh, 100.000 dienstverbanden. Uh, als we nou even inzoomen op uh, Brabant, uh, dan hebben we het van die 100.000 over drie 3.000. Dienstverbanden die de afgelopen vijf, zes jaar zijn, waren ingevuld met het Maar de vraag was heel simpel, hoor. van hoeveel mensen zijn er nodig? En dan zegt u? Nou, ongeveer 2 3.000 mensen. 2 3.000 mensen, ja. We nou, hebben een hele, hele aanloop uh, nodig. En hoeveel ja. van die vacatures zijn er inmiddels opgevuld... Uh, via uitzendbureaus, via het UWV? Nou ja, die, die feiten heb ik niet scherp. Ik zie wel gebeuren door de plotselijke en eenzijdige omslag... die we mee hebben gemaakt, zeg maar, in de maand uh, ja, maart, uh, april, mei ongeveer waarbij de aankondiging kwam, uh, geen tewerkstansvergunningen meer... voor die mensen die geoliede die machine die de afgelopen Voor de jaar... Roemenen en de Bulgaren, hè? Ja, de Roemenen en de Bulgaren. Uh, door die plotselinge wijziging uh, is men wel gaan nadenken... van ja, hoe gaan we dat verder nu invullen? Ja. En er worden hele, hele verschillende oplossingen gevonden. Uh, men werd natuurlijk gedwongen door het intrekken van de vergunningen... Uh, om op pad te gaan met Ja. Uh, dat was, ik bedoel, uh, als, dat... je, als, je, als je je ploeg die je die al een aantal jaren had... Uh, die die in, goed ingewerkt was, plotseling moet vervangen door nieuwe mensen. Ja, dan is dat wel even goed nadenken hoe ga ik die arbeidsveel mobiliseren. Ja, maar dat is dus niet gelukt eigenlijk uh, deze tijd. Mag ik misschien even voorleggen aan, aan, aan meneer Bastiaan? Meneer Bastiaan van de, de Uitzendkoepel. Het ja. um, is niet gelukt om de tuin dus te kunnen helpen aan uh, arbeidskrachten? Um, wat ik gisteren ook al zei in het nieuws, het is in een aantal gevallen gelukt en in ook een aantal gevallen mislukt. Ja, yeah, hoe komt dat? Uh, de mislukkingen uh, daartoe komen. Hè, van aan de ene kant van wat daarnet werd gezegd. Uh, overgangsproblemen. Mensen moeten aan elkaar wennen. Yeah. Uh, het feit dat men toch liever vast wil blijven houden aan de ingewerkte ploeg. Ja, dat, dat is alles voorspelbaar. Of voor, en ook voorstelbaar. Uh, onze leden zijn zakelijke dienstverleners die proberen het. En zij verdienen hun, hun allemaal mee om mensen uit te zenden. Dat proberen ze naar eer en geweten zo goed mogelijk te doen. En ook op de juiste aanvragen dat we kunnen doen. In ja. onderling overleg altijd. Ja, meneer de dus... Wijs, uh, ik ga even terug naar meneer de Wijs. Dat wennen, dat heeft u net uitgelegd. Hè? Je bent goed op elkaar ingespeeld als ploeg. Uh, maar ik hoor ook van uh, dat de tuinders nogal een beetje strak eigenlijk vasthouden aan, aan de ploeg. Dus eigenlijk uh, niet zo bereid zijn om ja, naar de nieuwe omstandigheden te handelen. Nou, de perceptie van die ondernemer ook met name ingegeven... door het feit dat het de afgelopen jaren is gewerkt met de, de machine. machine, de machine Die nu plotseling moet worden vervangen door een ander type arbeid. Een externe intermediair. Ja, maar een ondernemer is. is toch ook iemand die in staat is... om op het moment dat de uh, omstandigheden veranderen daar goed op in te spelen. De omstandigheden zijn veranderd. Volgens mij niet alleen een paar maanden geleden, maar al eerder... zegt minister Kamp de hele tijd. Dus de vraag is, van, hoe kan het dan dat die ondernemers daar nog niet op ingespeeld zijn? Nou, zijn. Uh, ik bedoel, uh, even 94 van die 100.000 wordt ingevuld met uh, Nederlandse arbeidskrachten, met uitzendkrachten, met, met huisvrouwen, met studenten, scholieren, met oost europeanen Dus in die zin, het overgrote deel werd al ingevuld door bijvoorbeeld uitzendkrachten. In Nederland zijn er zo'n beetje zo'n zo zo 80.000 uitzendkrachten in de primaire tuinbouw al actief de afgelopen jaren. Dus daar, we, hebben, we focussen nou in op 2.000, 3.000... Je gaat toch niet uh, zeggen uh, dat het geen probleem is? Want u dus is zelfs met een kort geding ooit gedreigd. Nee, ja, maar dat had een hele andere oorzaak. Ja. We focussen nu nou, op twee... Een heel klein... Nou weet je wat, ik, ik vraag nog even aan meneer Bastiaan. Zijn misschien ja. de eisen van de tuinders te hoog? Nou, ik denk niet... Ik wil niet zeggen van alle tuinders. Maar er zitten er wel inderdaad gevallen tussen waar ideële eisen gesteld worden. Uh, Noem er eens wat? Het, nou kijk, als voorbeeld, gisteravond werd ook gezegd op het nieuws. En dat is voor tuinen aan zich niet ideëel, laat dat wel wezen... Uh, als je inderdaad warm weer hebt en de aardbeien uh, moeten sneller van het veld of uh, geplukt worden. Maar wat er reëel aan is, is dat men dat bij voorkeur doet met dezelfde mensen in die aanvraag. Dus wel eisen dat uh, mensen vijf, zes of zeven dagen in de week elke dag beschikbaar zijn uh, rondom de klok bijna, maar uh, geen werk kunnen bieden op dat moment. En dan niet genoegen nemen met het feit dat er iemand anders kan komen. Want een dubbeltje op de er eerste rang willen zitten. Worden, maar dan komt niet degene die in eerste instantie zou komen... dan komt er even iemand anders totdat die persoon in kwestie beschikbaar is. En dat zijn we wel allemaal gemotiveerde mensen. Het is ook niet zo makkelijk voor heel veel mensen... om. Van 6 tot 6 uh, uur ochtends tot 12 uur middags, dan 4 uur of tot 5 uur niet te werken omdat het te warm is en de aardbeien niet geplukt kunnen worden, en dan van 5 tot 9 weer. Als je dat knipt in twee ploegen, dus twee verschillende groepen mensen, ja dan moet je er wat meer in werken, maar dan heb je ook een grotere keuze, dan maak je meer kansen. Ja. En dat is de operatie die, die dagelijks plaatsvindt op andere plekken... en met andere mensen die wel willen. En die zitten er ook tussen, ja. gelukkig. Nou goed, het is in ieder geval een, een discussie die, die voorlopig nog niet afgelopen is... die nog wel een tijdje door zal gaan. In ieder geval, minister Kamp heeft een punt duidelijk gemaakt. En u ook het twee. Meneer De Wijs, ik dank u wel van de landentuinbaar organisatie LTO Nederland... en meneer Bastiaan van de uitzendkoepel NBBU. En Picasso. Picasso is in Palestina... Dat wil zeggen een schilderij van hem. Doek is in bruikleen gegeven door het Van Abbe Museum uit Eindhoven. Het is voor het eerst dat een dergelijk groot werk... in de Palestijnse gebieden tentoon wordt gesteld. En onze correspondent Zander van Horen die was erbij. De relatie tussen Picasso en doedelzakken, die ontgaat me eventjes. Maar dat was in elk geval het geluid wat klonk... toen de Palestijnse premier aankwam lopen... bij het gebouw van de kunstacademie in Ramallah. Ik ben alvast eventjes naar binnen geslopen, naar die Picasso. Staat in een van de gebouwtjes wat voor de rest voor de gelegenheid... helemaal ontruimd is. En in één zaal dus de Picasso. In de voorzaal de doos waarin die vervoerd is. Louis Baltussen van het Van Abbe Museum. Waarom is dat? Om de mensen te laten zien hoe dat nu in zijn werk gaat hè? hoe zo'n transport nu gaat. Uh, omdat we met checkpoints te maken hebben gehad... is het risico dat het opengemaakt wordt door de checkpoint... in wat voor situatie weet je niet... is het belangrijk uh, dat je, als de kist opengemaakt wordt... dat het dan nog een keer beschermd is. Dus daarom hebben we een frame gemaakt achter perspex. Hebben ze het opengemaakt? Ze hebben het opengemaakt. Daar moet je dus allemaal rekening mee houden ja. voordat je het hier naartoe stuurt. Ja. ja. Nou, het wat en hoe van de doos... De transporttoos wordt nu ook uitgelegd door Ghaled Hourani. Hij is de directeur van de, de kunstacademie hier. En hij legt het uit aan zijn premier, Salam Fayad. Die nu het schuifdeurtje gaat dicht. Die nu binnen is bij de Picasso. Het is een, een donker schilderij eigenlijk, een groene achtergrond met daarop uh, in het grijs uh, een booste van een vrouw, maar dan op zijn Picasso's gestileerd, bijna zodat het een beeldhouwwerk lijkt wat vervolgens in een schilderij gevat is. Uh, There are things to come, I hope. Uh, I mean, I'm I'm terrifically moved by the fact that it's here. I mean, that that's really, I'm overwhelmed by it. Really, it's great. It's wonderful. Hij is uh, wel aangedaan, zo uh, te zien. Salam Fayat, de premier van de Palestijnen. Hij uh, vindt het mooi. En vooral ook mooi dat het hier hangt. Hij zegt dit is een uh, teken van dat wat komen gaat. Dat uh, hij helemaal vanuit Nederland hier naartoe gekomen is: naar Palestina. En uh, eerder zei hij al dat dit aantoont dat de Palestijnen de mogelijkheid hebben om dit te organiseren. Met andere woorden, de staat Palestina is in staat om dit te doen. En dat is natuurlijk het grotere belang. Wat hij eerder ook al zei, wij laten ook op deze manier zien dat we klaar zijn om als Palestina erkend te worden in september bij de Verenigde Naties. It took twee years. Yes. Wat was de biggest difficulty? You had to overcome uh, that we are not a state. Twee jaar heeft het uh, gekost en tot op het laatste moment ben ik uh, onzeker geweest of het hier uh, wel naartoe zou kunnen, zegt uh, de directeur van de kunstacademie in Ramallah. Het was echt een probleem, want uh, Palestina is geen staat en dat maakt het voor musea en voor verzekeringen heel erg lastig. Maar goed, dit blijkt dus nu mogelijk. Hier heeft kunst echt een functie. Uh, niet dat het de problemen oplost, maar het helpt de problemen te veranderen. Verlichten. Dat kan deze Picasso doen. En dus zie je iets wat in Nederland lang niet meer zal gebeuren. Dat er zo'n feest is rond de tentoonstelling van deze Picasso. Het zal nooit in zo'n... Such... Een feest, dank u wel. Een feest, dat is het inderdaad. En in dat feest ga ik op zoek naar de directeur van het Van Abbe Museum, Charles Esche. Want die zei dat uh, deze Picasso en Palestina ook Nederland zullen veranderen. Zo'n project maakt verbindingen, dan kunnen wij wel andere boodschappen, andere verhalen brengen. Vanuit onze ervaring, die zou de bezoekers van het Van Abbe Museum wel kunnen treffen. Kunnen, kunnen, kunnen, uh, ze, ze kunnen anders voelen over, over onderwerpen zoals Palestina of onderwerpen zoals islam. De directeur van het Van Abbe Museum en binnen... Bij de Picasso die zonder glasplaten voor tentoongesteld wordt... zie ik Louis Balthus af en toe met een vochtmeter naar binnen lopen. Gaat het allemaal nog goed? Het is 64 is het is eigenlijk al zo'n beetje de hele dag. Dus het bezoek van Fayad fysiek aan het schilderij, dat komt ja. aan. Het heeft nu geen consequenties gehad. Gelukkig maar. Ja. Nee, het is goed. Hoe gevaarlijk is schaliegas? Dat zo. Verkeersinformatie. Er zijn geen bijzonderheden. Het is rustig op de weg, dus geen zorgen. Er is wel één wegafsluiting, de A15. Rozenburg naar Ridderkerk, ter, hoogpunt, ter hoogte van knooppunt Ridderkerk-Noord. Daar is de verbindingsweg afgesloten naar de A16 richting Rotterdam. Dat in verband met wegwerkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Schaliegas. Dat is een soort aardgas dat in minuscule belletjes op kilometers diepte in de grond zit. De winning is omstreden. Er bestaat angst voor diverse bijeffecten. In Brabant beginnen eind dit jaar proefboringen naar schaligas, en dat maakt veel bewoners ongerust. Energiecorrespondent Bram Schillam zag in het Engelse Blackpool hoe ze daar al volop mee bezig zijn. We staan bovenop de boortoren. De medewerkers van Quadrilla zijn bezig om een nieuw stuk boor aan te brengen. Zodat ze nog dieper in het gesteente kunnen gaan waar uiteindelijk het gas vandaan moet komen. Het is een gevaarte wit staal. En als je om je heen kijkt zie je de glooiende groene velden van Noord-Engeland. Ook omwonenden van de boorput bij Blackpool hebben twijfels. Is het wel zo veilig als het boorbedrijf Quadrilla zegt? Want er zijn veel berichten over problemen. Vooral in de Verenigde Staten, waar schaliegas al op grote schaal wordt gewonnen. Go away. Ik begrijp de zorgen, zegt Mark Miller, de hoogste baas van Quadrilla. Het is onwetendheid. Als mensen zich er een beetje in verdiepen, verdwijnen de zorgen meestal wel. Miller kent de angsten rond schaliegas. Om de gasbelletjes te laten vrijkomen... worden in de steenlaag kleine barsten gemaakt. Door water en zand onder grote druk in het boorgat te persen. Worden chemicaliën gebruikt. En de afgelopen weken waren er lichte aardschokken te voelen... in de omgeving van de boorput bij Blackpool. Quadrilla wil ook aan de slag in Brabant. Maar de mensen hoeven zich daar geen zorgen te maken, zegt Miller. De aardschokken worden onderzocht... En we gaan niet zomaar door als er veiligheidsrisico's zijn of als er schade kan ontstaan. Desnoods veranderen we onze werkwijze. We're not going to go ahead and, and do anything that has any, any chance of, of any safety issues or property damage. So we're going to study this hard. We're going to understand it as we go forward. En we'll, as I say, if we need to adjust our job, we will. We praten nog eventjes verder met Bram, Bram Schilham. Uh, Bram, het klinkt als een uh, ingewikkeld uh, proces. Is het ook echt zo moeilijk te winnen? Nou, eigenlijk valt het wel mee. Uh, wat ik gezien heb daar in Engeland is een, is een vrij eenvoudige boorinstallatie. waarmee ze dus uh, heel diep in die steenlaag uh, boren. Um, en het gas dat daar opgesloten zit, komt. Eigenlijk daardoor vanzelf al een beetje vrij. Maar om dat te versnellen gaan ze dus uh, in een later stadium dat gesteente uh, kraken met, die, met dat water onder hoge druk. Maar ja, het gebeurt allemaal via uh, die ene boorput die ze daar dus nu aan het boren zijn... Daar komt uiteindelijk ook het gas naar boven. Dus uh, ja, dat maakt het ook wel weer eigenlijk een stuk eenvoudiger. Ja, en nou is er angst voor uh, ja, milieuschade, milieugevaren. Ja. Ook, ook in Nederland, hè, waar ze die proefboring ook willen, uh, willen gaan doen. Zeker. Is dat een reële angst? Nou ja, de grootste angst van de omwonenden daar is uh, de mogelijke vervuiling. Uh, hè, je hoorde al, er worden chemicaliën gebruikt bij dat kraken. Die chemicaliën zitten in dat water. Daarvan zegt die exploitant, uh, ja, het zijn middeltjes die eigenlijk iedereen op zijn wastafel heeft staan. Hè? Bijvoorbeeld in lenzenvloeistof zit het ook. Dus het zijn helemaal niet van dat soort agressieve middelen. Nou ja, dan zijn er ook mensen die bang zijn... dat er ongecontroleerd gas vrijkomt door dat kraken. Nou, daarop is het antwoord van het bedrijf. Dat gebeurt niet als je een goede boorput bouwt. En dat doen wij natuurlijk. Nou ja, en dan het de derde punt. Die aardschokken van de afgelopen tijd in Blackpool... Ik heb mensen gesproken uh, die ervan overtuigd zijn dat die ermee te maken hebben, die aardschokken. Maar er zijn ook bewoners die zeggen, ja, er zijn hier twintig aardschokken per jaar. Dat is nou eenmaal in deze streek, dus uh, we weten niet zeker of het, er, of het ermee samenhangt. Al met al, de gevaren zijn niet aangetoond, maar er is wel alle reden om dat heel goed te onderzoeken. Nou, als het allemaal doorgaat en het kan inderdaad gewonnen worden op grote schaal, dan zet het de energiemarkt wel op zijn kop. Zeker, want uh, er zijn enorme voorraden in de wereld in een orde van grootte van, ja, eigenlijk de, de totale conventionele gasvoorraden. En het was lange tijd eigenlijk te duur om het te winnen he, door de techniek, die was eigenlijk nog te duur, maar ja, nu uh, het conventionele gas duurder wordt, wordt het opeens commercieel interessant en uh, in de Verenigde Staten doen ze het dan volop. Ja, en in Nederland, dus we hadden het er net al eventjes over, uh, komt het wellicht ook, maar dan moet de minister natuurlijk daar wel toestemming voor geven. Ja, en de minister heeft de afgelopen week gezegd... ik wil eerst alles weten over de mogelijke problemen in Blackpool... voordat ik het definitieve groene licht geef. Dus hebben we hebben alles weten over die aardschokken daar. Dus de uitkomst van het onderzoek wat daar nu gaande is in Engeland... dat wordt ook heel belangrijk voor Brabant. Ja, en deze uitspraak van vragen was ook wel een signaal naar de Brabanders. Um, want de onrust groeit daar met de week... naarmate die proefboringen naderen... die dus voor eind dit jaar uh, op het programma staan. Oké, okay, dankjewel. De beelden zijn te zien vanavond in uh, het tv-journaal om acht uur. Dankjewel, Bram Schilham. En dan het WK Voetbal, het WK Voetbal voor Vrouwen. Dat begint morgen in Berlijn. Vrouwenvoetbal is populair in Duitsland. Alle wedstrijden worden live uitgezonden op de televisie. En 16 landen doen mee. Alleen wij niet. Nederland heeft zich niet gekwalificeerd. Loes Geurts, keeper van Oranje. Goedemorgen. Goedemorgen. Als ik dat zeg, doet dat nog steeds pijn? Nou, nu niet meer inmiddels. Het is al een tijdje geleden dat uh, duidelijk werd dat we ons niet kwalificeerden. Maar, uh, en wij hebben het vizier alweer inmiddels staan op de kwalificatie van 2013 voor het EK. Dus oh. uh, niet meer zo erg. Oké, okay, ga ervoor. Hey, maar even het WK van uh, wat nu voor de deur staat. Wie zijn de grote favorieten? Ik denk uh, Duitsland zelf, uh, Amerika en, uh, en wellicht Brazilië. Oké, okay, dat zijn echt een beetje de landen waar we op moeten gaan letten ook uh, de komende tijd. Ja, dat denk ik wel. Ja. Het is wel ontzettend populair in, uh, in Duitsland. Je hebt zelf in Duitsland uh, gespeeld. hè? Uh, ja. daar, zit, daar zit het stadion echt vol? Ja, vooral nu met het WK zit het echt helemaal vol. Uh, morgen speelt dan Duitsland ook zijn eerste wedstrijd tegen Canada... En vorige week waren er al 76.000 kaarten verkocht. Uh, dus dat stadion zit helemaal vol, ja. Hoe kan dat nou? Want in Duitsland populair... wij zeggen altijd, we zijn het kleinere broertje van Duitsland... Uh, dat het in Nederland niet zo populair is, en in Duitsland wel. Wat, wat doen ze daar goed, wat wij hier niet zo goed doen? Uh, ja, in Duitsland loopt de vrouwencompetitie al veel, veel langer. Dat is al punt één. En hier uh, is de Eredivisie nog maar een aantal jaar bezig, dus het heeft wat tijd nodig. En de nationale ploeg van Duitsland is al een aantal malen wereldkampioen geworden. Ja, en als je goed presteert als nationale ploeg, dan, uh, dan wil het land wel kijken natuurlijk. Ja, met Nederlands 11, al dames 11, al heeft toch ook een paar keer goed gepresteerd. Ja, in 2009 hebben we de halve finale gehaald op het EK. Precies. Dat was, uh, dat, was eigenlijk, dat was nog maar het begin. Dus uh, in 2013 ho hopen we weer gewoon een goede prestatie neer te zetten. En daarmee echt het vrouwenvoetbal uh, ja, echt nog uh, populairder te maken hier. Ja, eigenlijk moeten we dus prestaties leveren. Dat, dat is het. Maar dan helpt het niet dat natuurlijk de ene naar de andere ploeg, althans uh, het team, uh, zich terugtrekt uit de vrouwencompetitie. Uh, Jullie zelf moesten ook van AZ nu, ik geloof naar Telstar ja. toe, hè? Ja, dat, dat helpt inderdaad niet. Uh, dat is inderdaad heel erg zonde. Maar gelukkig bestaat de divisie nog wel en hebben we gewoon alsnog zeven ploegen. Uh, dus is er is eigenlijk al met al maar eentje gestopt. Ja. En uh, ja, de competitie gaat gewoon uh, weer, uh, weer volledig draaien. Dus wat dat betreft, ja dat is natuurlijk wel zonde en het geeft een slecht signaal af. Maar de competitie bestaat gewoon nog. Dus ik denk wel dat, het, dat die ontwikkeling er blijft. Nou goed, en iedereen kan naar de Duitse tv kijken om het plekken te volgen. Ik, ja. wist, ik wens je er ook veel plezier mee. En veel succes Dank ook met de kwalificatie voor het Europees ja. Kampioenschap. Dankjewel. Loes Geurts was dat. Kiepster van het Nederlands Dames. Elftal. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. is Jacqueline Niva. Goedemorgen. In het AD en Trouw veel nieuws over onze pensioenen. Het Centraal Planbureau oordeelde gisteren... dat de gevolgen van het pensioenakkoord voor oudere werknemers meevallen... maar dat jongere mensen mogelijk een lager pensioen krijgen. Volgens het AD is de kans dat de vakbonden nu instemmen... met de gemaakte afspraken kleiner dan ooit. analyse van het Centraal Planbureau bevatte ook goed nieuws... voor voorstanders van het pensioenakkoord. Veel mensen waren bang dat ze met dit akkoord duizenden euro's mislopen... als ze eerder met pensioen gaan. Maar dat verlies schat het Centraal Planbureau op... 6%. En we gaan zo praten he, met Agnes Jongeris. Dan horen we het uit Hamond. Teven zet Jongtuig langer vast, kopt de Telegraaf. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft een nieuw adolescentenstrafrecht uitgewerkt. waarmee je jonge criminelen harder wil aanpakken als ze over de schreef gaan. Jongeren die zich schuldig maken aan zware misdrijven. zoals roofovervallen of verkrachting, kunnen nu sneller jarenlange gevangenisstraffen krijgen. Criminelen van 16 jaar en ouder worden voortaan zowel via het jeugdstrafrecht als het volwassenenstrafrecht vroeg gevoordeeld. Het museum in voormalig vernietigingskamp Sobibor moet de deuren voorlopig sluiten. Er is geen geld meer en het terrein is zwaar verwaarloosd. Dat schrijft de Volkskant en dat komt doordat de verantwoordelijke regio fors snijdt in het museumbudget. De Nederlandse stichting Sobibor is verbijsterd omdat Nederland juist een miljoen euro investeert in het terrein van Sobibor. Nederland, Polen, Slowakije en Israël besloten drie jaar geleden nog om van het voormalige kamp een waardig herdenkingsoord te maken. Zeker de helft van de 700 zorgboerderijen in Nederland... komt door de ingreep in het aantal persoonsgebonden budgetten... in de problemen. Dat zegt de federatie Landbouw en Zorg in het Nederlands Dagblad. Bij de zorgboerderijen werken 5000 vaste medewerkers... en 2000 vrijwilligers. Het ministerie van Economische Zaken investeerde eerder miljoenen euro's... in boeren die hun boerderij geschikt maakten als zorgboerderij. Ook 17 Libische voetbalspelers hebben zich nu achter de rebellen geschaard. Dat meldt de BBC. En ook de keeper van het nationale elftal keert zich tegen de libische leider Gaddafi. De steun van bekende sporters is volgens de BBC... een belangrijke overwinning voor de rebellen. Omdat dit een grote invloed heeft op de publieke opinie. Maar de revolutie heeft er toch meer aan... als er ook meer strijders van Gaddafi de kant van de rebellen kiezen. Al de BBC. Ander voetbalnieuws en Telegraaf spits Mounir El Hamdawi die is komend seizoen niet meer welkom bij de eerste selectie van Ajax. Hamdoui heeft een brief gekregen... waarin hem wordt medegedeeld dat hij zich moet melden... bij de selectie van jong Ajax. De Rotterdammen botsten regelmatig met trainer Frank de Boer. Een nieuwe spits staat al klaar. Volgens de Boer is de transfer namelijk van de spits van AZ... Kolbein Siktortsen heel dichtbij nog even de laatste details. De punten op de i. Goed, ik zei het al, we gaan zo praten met in ieder geval Agnes Jongerius over die jongste cijfers van het Centraal Planbureau uh, over, uh, over de pensioenen. We gaan ook nog even kijken hoe het nou gaat met het vuilnis in Italië en hoe het gaat met een ander voetbalnieuwtje is dat namelijk de trainer van Ardou, John van der Brom, die gaat naar Vitesse. En we staan stil bij het overlijden van Pieter Pietervolk. Dat allemaal zo duidelijk na 8 uur. blijven bij op deze zender Radio 1. Gelukzoeker of echte vluchteling? Mensen die rennen voor hun leven of gewoon op zoek zijn naar een betere toekomst. Asielzoekers, illegalen. Wie zit er op ze te wachten? John van Tilborg. Hij staat ze al 25 jaar bij, ook nu het politieke tijd tegen zit. Waarom? En wat kan hij doen? Morgenochtend van 7 tot 8 is John van Tilborg bij mij te gast in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.